Pidum, pidum, pidum. Zo, dit is mijn uh, allereerste podcast. Tenminste, uh, het is een soort test. Ik ben benieuwd uh, hoe het uh, en of het ook werkt. Je weet het niet. Ik zit op dit moment uh, op mijn werk. En, uh, ik ben druk bezig met het afmixen van uh, de euro-parade. Een radioprogramma wat uh, in heel veel landen wordt uitgezonden. behalve uh, in Nederland. Dat is echt jammer natuurlijk, maar goed. Wat heb ik te vertellen? Nou, op dit moment eigenlijk helemaal niks. Want uh, ik heb niks opgeschreven, ik heb niks voorbereid. Ik ben gewoon een beetje in het wilde weg aan het praten. kijken of uh, dit uh, werkt, dat RSS, of weet ik veel hoe het heet. Ik ben nog niet zo in uh, into podcasting. Ik luister er wel af en toe een keertje naar, maar ik ben benieuwd of dit werkt. Goed, uh, de volgende keer misschien wat meer informatie.